Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. De zomer hits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu tobad leeft. Never had, make it all better when I'm feeling sad, tell me that I'm special even when I know I'm not, make me feel good when I hurt so bad, barely getting mad, I'm so glad I found you, I love being around you, you make it easy, it's easy as one, two, one, two, three, There's three, more one thing to do, three, three words for you. There's only one way to say those three words And that's what I'll do I love, I love you. you Give me more love from the very start Piece me back together when I fall apart Tell me things you never even tell your closest friends Make you feel good when I hurt so bad best that I've had I'm so glad I found you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 Dan Toch eindelijk plain white teas met one, two, three, four was Portionele... ja. ja, ja ik vond het misschien dat, toch nog wel leuker dan die andere, net weet je. Dat ja, ik, ik, dat is wel een van mijn favoriete platen. Die jullie talk, kijk, ja, ja vind jij vind mag het, het vandaag, dus zeggen dat dat is ja. toch gewoon ja. Dat is dat is gewoon eh? het verschil tussen appel en peren of tussen paprika's en komkommers. <laughs> ja, ja. Dus paprika's en rege. Nou, ik vind het toch wel vrij groot: de paprika en een komkommer hoor. het verschil. Als je nou zegt een courgette en een komkommer... Het ligt eraan. Als je die lijkt gaat, er wat meer. Als op je erop gaat zitten, wel. Dan wel, dat merk je door. Maar vandaag de dag. Wat is er mee? Is het 15 nou augustus? Is, is, he? En ja. dan bespreken we altijd wat voor dag het is vandaag. Ja, het is weer 10 uur geweest. Dus, ja. uh, negen uur. We dagje van Ja, negen uur, uur. Uur, ja, dat ja het mooie uur. is, he, ik zit nu te kijken, maar toevallig zie ik ook als het vandaag Maria ten hemelopneming uh, is. Nou, hoe vind je dat dan weer? Maar ja, wat? laten we daar niet te veel. Maar, <laughs> het is oh, een van oh, de katholiek iets. En wat voor jaar was dat? Ja, nou, nee, dat, dat was uh, vlak, voor, uh, de vlak na dat hij geboren is of zo. Nee toch? Uh, jaarlijkse viering van de weining van de Mariakerk. En dat uh, dit... wordt een hoogfeest is het altijd. Dus dat, uh... Een hoogfeest, ja maar dat moet ik wel. Als je wordt opgenomen in de hemel. Ja, en er staat ja, ook het inslapen ook, door ja. van Maria. Met de apostelen rond haar sterfbed. Ja. En eigenlijk een hele opneming. En de kroning van Maria in de hemel. Dat kan ik me nog wel herinneren, ja. Ja, dat, uh, was je erbij? Ik stond een man achter de schermen. hè dus ah. deed het licht, het geluid. Ja. Oké. Okay. Nou, ja, hartstikke leuk. Ja, dat is toch wel leuk? Ah, er is vandaag echt van alles gebeurd. En, uh, ik kan het je licht, een leuke woordspeling. Ja. Sorry. Ja. Ja, de, ja, ja, ja? ja, dat is leuk. Wij houden met z'n allen heel erg van woordspelingen. We hadden dit over Marie, maar het kleed van Edessa wordt van Edessa overgebracht naar Constantinopel. Ik heb er een beetje zitten lezen gisteren. Maar het blijkt was dat het eigenlijk een soort. Uh, we dachten dat het een lijkwaarde was, maar het was eigenlijk gewoon een kleed. Van, met het gezicht van Jezus. en dat was, dat, Tijdens zijn leven werd het al naar mensen gebracht... en dan zouden ze daardoor genezen. Dus uh, na de hand uh, hadden ze het over de lijkwaden van Turijn en zo. Ja. Maar ik zou zeggen, ga gewoon eens kijken op Wikipedia. Het is interessant. Er staan, uh, de, de meest vreemde dingen staan erop. Maar bijvoorbeeld uh, 1909, hè, dan gaan we in één keer naar de sport. Dat is ook niet uh, iets wat je moet laten leren. De oprichting van de voetbalclub FUK in Den Haag. Ja, met een zachte vee. Hè? Sorry. Vuk. Ja, je vond het gewoon dan, leuk om dan, te dan, zeggen, hè? En dan ook nog met een C. Dus eigenlijk is het gewoon VUC u c ja. eigenlijk. Alleen ik heb geen idee wat Ik zou uh... dus echt dan zeggen, uh, dan voetbalclub. Uh, van je? Oh, fuck niet. Nee? Maar nee. Nee. Nee. Nee, ik ben ook niet zo voetbal. Een ja, voetbalclub uiterst comfortabel of uiterst capabel, misschien. Met een C. Dubbele woordwaarders, krebbel. Ja, zeker. Ik, ik zeg, <laughs> je hebt gewonnen hoor. Ja. <laughs> en wat ook mooi is, vandaag was het de eerste dag in 1969, toen was ik acht. Dat was de eerste dag van het Woodstock Music and Art Festival. En wat was dat voor een feest, zeg? Want uh, het werd gehouden op, uh, in de Amerikaanse plaats Battle op een weiland van de melkveehouder. Nou, die arme man die wist niet wat hem overkwam. Want uh, er werden aanvankelijk 20.000 20 verwacht. Of 200.000. Maar uiteindelijk het bezoekersaantal was ruim boven de 400.000. Ja. En van wie de meesten ook nog geen entreegeld hadden betaald. Hierdoor was het festival in eerste instantie niet winstgevend. Maar dankzij de platenverkoop en de inkomsten van de film... werd het uiteindelijk toch nog wel een uh, groot feest. En het mooie is... Uh, nou ja, mooi. Het is niet mooi, want wij vielen drie doden. Eentje had uh, een insulinetekort. Is ja. Eén doordat de man in slaap was gevallen en door een tractor werd overreden. En de andere festivalganger stierf aan een gesprongen oh, blinde darm. W wacht even. Hij is tijdens het festival in slaap gevallen... en, dan en werd... overdreden door een tractor. Ja, maar het was ook op een gegeven moment regenen. Het was modder en toestand. Maar wow. daarnaast, werden, dat was mooi. op het festival werden twee baby's geboren. En toch, ook weer weer ernstig. Er waren ook weer vier vrouwen die een miskraam hadden gekregen. Wacht even. Het okay. is echt een wat? festival. Een van de eerste grootste festivalen ik, ik zie, in de wereld. Ik, ik zie het helemaal voor me. We rijden dus gewoon door die menigte tractoren. Ja. sterven Ter... mensen, worden mensen geboren. Terwijl die man die op die tractor zit aan het bevallen is. Ja. ja. En een miskraam krijgt. Ook met oh, twee kinderen. En, en er rijden een man om te boven. Wow. Maar het was dus wel een van de meest spraakmakende festivals. Maar wat voor jaar was dat? Het 1969. 1969. Dus wat voor muziek had je dan, man? Ze ja, Janice Joplin. Janice Joplin. Weet, weet ja. ze zeker dat die dingen zijn gebeurd, of hadden ze gewoon te veel drugs gebruikt? Nee, die, ja, er werden veel drugs gebruikt. Ik Absoluut. denk dat ze gewoon een beetje aan het hallucineren waren, oh. mensen. Hadden. Ik weet het niet. Nou ja, goed. En wat betreft die, die bezoekers, die dus uh, uh, gratis naar binnen gingen, eigenlijk is het ook logisch dat dat is gebeurd, natuurlijk. Want ze rekenen op 100.000 man. 100.000? Ze, ze, ze kopen zoveel kaartjes in. Op een gegeven moment zijn de kaartjes op. Nou, dan moet je wel zeggen, jongens. Kom maar binnen met je knecht. Ja, precies. Ja, of zeggen. Uh, en ik heb uh, speciaal... Pol. Oh, ja. Ik heb dus, uh, als de Yolanda keuze heb ik nu uh, Santane meegenomen. Die waren er ook. Ja, oh. uh, gaan we straks uh, ja, naar na het nieuws van Santana. Maar het is wel uh, nou, een heel groot feest geweest. Wat ja. is er nog meer gebeurd? 1996, ja. Uh, toch wel uh, wereldschokkend nieuws. Uh, Sabine Dardenne... en uh, Laetitia Delheze. Delhez worden levend bevrijd uit de kelder van Mark Dutroux. Ja, dat was toen. Oh ja, Ja, dat wens je niemand toe. Nee, zeker weten, zeker weten. Mensen zijn rare ja, wezens, hè? had wat jij ook nog een datum. Want anders dan ga ik gewoon door. Ga maar gewoon door. Oké. Okay. Uh, het was dus ook zo dat uh, Japan heeft zich overgegeven nadat Hiroshima en Nagasaki verwoest zijn door Amerikaanse atoombommen. Dit is echt het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. En mede daarom wordt vandaag in Den Haag, wordt bij een Indisch monument, wordt het ook herdacht. want 70 jaar geleden is dat. En onze koning Wim-Alexander, Willempie, gaat er ook heen. Dus Heerlijk. het is echt een groot feest in Den Haag. Willempie? Willem-Alexander. Willem Willem zo, zo, zo heet hij tegenwoordig, Willempie. <laughs> nou ja, We uh, hebben wel eerbied voor de koning, hè? Nee, ja, ik bijzonder, bijzonder, bijzonder. Ik ken, uh, ik, ik ken hem eigenlijk niet anders dan Pepe. Pepe. Prins Pils. Ja. Ah, ja, ja, precies. Ja, nee, maar sowieso okay. wordt hij dus ook genoemd in, in de studentenvereniging en zo. Uh... Nou, niet meer toch? Nee. al nog wel. Oh, oké. Okay. Ja, ja. In Epcot. Ja, in, en... Dat is wat ja. voor jou, Mark? Wat? In Epcot. Uh, 2003. Uh, ja, wordt uh, uh, de attractie Mission Space geopend. En daar weet je vast uh, alles van? Nee. Niet? Nee. klopt oh, maar het even aan. Ik heb, zelf heb ik, ben ik uh, daarin gegaan. Ja. En het blijkt dus ook, Epcot is eigenlijk, uh, zit daar in Florida. Het hoort dus eigenlijk ook wel bij, uh, bij, de, bij al die attractieparken. En je kan daar dus uh, in Space is, is de gasplossing een trainer voor een missie naar Mars. Je stapt met vier man in een simulator... met elke specifieke taak tijdens de missie. En dan voel je tijdens de rip uh, de ervaring... hoe het voelt om gelanceerd te worden... Want de simulatoren in de ronde ruimte... waar ze zich bevinden, beginnen rond te draaien... waardoor de G-krachten tot 2,5 G op kunnen lopen. G! Maar, maar de, G, de krachten ja. die je van een space-lancering... zijn al gewoon mensen toch helemaal niet aan? Nee, nee, nee maar dat is, als het 6, 7, 8 is... maar 2,5 moet nog wel lukken, joh. Ja, ik heb ik er geen idee van. En er is daar zelfs ook nog een officiële website. En het is dus eigenlijk uh, fantastisch daar. En ik heb zelfs al zelf, van... als ik een keer daar in de buurt ben... dan zou ik daar best wel eens een keertje mee ja, willen. Want het, het is een beetje technisch. Is een technisch iets. Het uh, is wel door uh, Walt Disney uh, geregeld. Maar toen zouden er nog wat extra's komen, maar die broer van Walt Disney had er geen zin meer om het nog weer verder uit te breiden. En dan vond het zo wel genoeg. Maar het schijnt voor uh, zeker voor jongens, het schijnt heel veel technische dingen niet te zijn. We zijn nou weer voor jongens? Als we mij niet van techniek houden. Jawel, maar het zijn er relatief minder. Het is gewoon zo. Die meisjes houden toch van barbies? Van barbies. Maar ja, dat is ook een stukje techniek natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. Ja. Om ze te maken wel, ja. Dat is zo. Maar trouwens, ja. vandaag is natuurlijk ook, uh, ook wel een belangrijke dag. Uh, voor de geschiedenis tenminste. Uh, wat erna kwam, dat is eigenlijk allemaal maar toen 1961, in de DDR begint men met de bouw van de betonnen Berlijnse muur. Ja. De eerste steen is dus gelegd op de datum ja, van het is, vandaag. Het viel mij wel op. Van, goh, dat was pas in 1961. Want dan heb je zo van... Uh, je had natuurlijk de Tweede Wereldoorlog... En, uh, dat het pas 16 jaar later is dat hij gebouwd werd. Je zou eigenlijk verwachten dat hij al eerder gebouwd ja. had geworden. Nou ja in, 1961, ja, in 1961, dat is mijn geboortejaar. Dus, ja. En dat hadden die Oost-Duitsers gehoord waarschijnlijk toen hij geboren 28, was. Afsluiten! Muur! Muur! Ja, ja. ja dat is mijn, mijn geboortejaar ook. Dus, en jou, in 1961 ja, was ja, trouwens ja, ja. ook een best periode. Ja, oké. Okay. Ja, nee, ja, dat weet ik nog. Ja, ja, ja. ja ik kan het nog zo herinneren. Dat het dat waren de borsten van je moeder die je voor ogen hebt. Dat ja, zeg ik, dat was een best periode. Ja, precies. Goed, we ja, gaan even en even nog één klein nog dingetje. 1877. Even... Uh, in het uitvindersfeest oh, ja. behaalt Edison... Uh, toch een, een klein overwinningje op uh, Bel. Door uh, Edison... Uh, door Edison's toedoen... Uh, ja, zeggen we nu met z'n allen... hallo als we... Uh, als we de telefoon opnemen. Uh, want de begroeting die uh, Bel koos... dat was ahoy. Ahoy. Uh, ik ja. zie het helemaal voor me. <laughs> ik ga het woord aan doen. Dat, dat je gewoon... Dat je, uh, ahoy... Je hey, zegt altijd schip en maar nooit met als iemand belt. Maar dat is heel apart, ja. Dan ja. moet je dus nooit de telefoon opnemen als je op het strand uh, bent, natuurlijk. ik ja, denk je maar dat er een boot aankomt. Ja. Hmm. Ay, ja, dat zijn nog wel weer van die dingetjes waar je dan maar weer over na moet denken. Oh, goddag, oh, god, oh, god. Ik voel, ik voel alweer... Sorry, hey? love, Goed, tijd voor een stukje muziek. Swayzing met Roman. Roman, leave a message after the tone.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 Everybody in this town, wanna know me now. Cause every honey in this town, wanna hold me down. Won me round, cause I'm brown like a bun. So put it in the sky and tell me what you want. Lighter up, light, light her up, like it's nineteen eighty five, and we high as fuck. Lighter up, light, light her ah, up, yeah. like it's nineteen eighty five, yo. Ja, uh, yeah. uh, ik really heb shoes, my shoes, shoes, show, show, show. Als je hem hoort, dan zeg je. Uh, 3 ja, 3. dat was dus. Uh, Tweezing. Oké, okay. uh, ja, nog even wie er geboren zijn en uh, jarig en uh, overleden. En, uh, en, en wat je meer zei. En wat je meer zei, ja. Ja, precies. Ja, ik zag uh, sowieso al, oh, ja, dat ben ik ook weer zo van. Sommige namen komen me dan bekend voor. Als bij een katholieke achtergrond: Antonius van Padua, een Portugees heilige en kerkleraar. Maar vraag me niet waarom ik die naam kom. Maar wat ik ook heel leuk vind: Napoleon Bonaparte, 1769. Oh. Jij zegt, ik ken niemand die van, nou, deze ken je toch wel? Ja, Napoleon ken ik wel. Ja, ja die altijd uh, naar een, een, een, een, een koerier naar huis liet gaan en dat hij zei tegen zijn vriendin, heet dat niet? Uh, Josephine. Josephine, ja. van, uh, uh, Josephine. Josephine. Neem geen bad, want uh, ik kom eraan en ik vind het zo fijn als je lekker ruikt, schatje. <kwijnt> ja, Dan kan weer echt keihard aan, aan, aan galopperen. En, uh, dat, dat is een verhaal over hem. Dat is het het verhaal. Gehoord? Ja, er gaan zoveel mm. verhalen over hem. Het mm. is altijd de vraag welke je moet geloven en welke niet. Hij houdt van aardse vrouwen. Waar ja. houdt hij van? Aardse vrouwen die naar de natuur ruiken, ja. Hij houdt van stinkende vrouwen. Ja. Okay. ja wie, er, wie er ook jarig is, is Jennifer Lawrence, uh, kijk, kijk, kijk. Amerikaanse actrice op zich. Uh, het is, ik ben er geen fan van. Ik vind, uh, het maar maakt het? niet uit wat ze doet, of ze boos is, of dat ze uh, uh, blij of uh, verdrietig of neergeschoten wordt. Ze kijkt altijd hetzelfde. Ja, ik vind, ze, ze, ze, ze ziet er best, best capabel uit. Appetijtelijk. App, ja. Alleen soms denk ik ook wel eens van... er mag wel een ander frontje op. Ja. He, want, nee wat je zegt. Je kan iedere foto bekijken Het is allemaal hetzelfde. Ja, ah, nee, zeker. Ik, maar ja, hè? wat moet dat moet, zullen we maar zeggen. Je zijn er ja. nog meerjarig? Uh, nou, ja. jarig niet eigenlijk. Maar ik, ik had dus net een berichtje wat ik toch opmerkelijk vond. In 2004... Ja... Uh, Pauw Johannes Paulus II is naar Lourdes geweest. Lourdes? Lourdes. Lourdes, dat is, dat, dat is uh, de, vijverij, de de, de waard van het gebed. en uh, Gezond water, gewijd water. Ja, nee, daar is gewoon Maria verschenen een paar keer. Die is er ook geweest, dat klopt. Ja, da daarom is Lourdes een bedevaartsoord. Oh, dat geworden. was het. Oh. Ja, dat is de kleine, dus, uh, Janette of zo, of hoe heet ze? De, de, de Bernadette. Bernadette. Bernadette, ja. Maar die, die, die had, die had de, daar Maria gezien en toen is die God dus. Uh, ja, zo ja. doe je dat. We moeten eigenlijk kijken of we in Zandvoort misschien ook misschien een verschijning kunnen regelen. Maar dat hebben we toch? Ja? Ja, zeker. Ja, Willem Bruist. Willem Bruis dat ja. is een verschijning op zich. Nou, precies. Ja, maar die paus die is in ieder geval uh, naar Lourdes geweest. En ze zeggen altijd, Lourdes is een bedevaart. En dus, het is altijd goed, altijd positief en zo. Alleen, het laatste stukje wat erbij staat... het zal de laatste reis zijn van deze paus buiten Italië. Dus Lourdes is toch niet zo gezond. Nee, of als je nee. het zo bekijkt, is hij niet zo gezond. Ja. Ja, en in, uh, geboren in uh, 1960 op deze datum, Jeroen Pauw. Ja, nieuws... ja, de nieuwslezer. Ja, de nieuwslezer. Nieuw, hij en, uh, alles, wat, ja, hij doet alles, hè. doet hij nog meer? Nou, sinds hij, sinds hij, hij zo heeft opgeschept op tv over hoeveel dames hij gehad, dat vind ik hem echt niet leuk meer. Wat hij dat gedaan? Ja, dat ja, heeft hij, hij gezegd had, van een uh, uh, paar honderd of zo, een of ja. paar duizend, weet ik veel. Een paar honderd, een nou, ja, paar twee, duizend. Ja, had hij er gehad of zo. Ja, dat meen je niet. Zoveel. Maar dat ze dat soort dingen ook vragen op tv... is natuurlijk ook weer de achterdeur uit. Maar ja, weet je wie er ook vandaag jarig is? Dat vind ik wel leuk. Dat is uh, Paul-Marie Jambers. Van oh, die? De, ja, we gaan naar die mevrouw toe. Ja. En die, in haar vrije tijd maakt zij pornofilms en zo. En, en, ik... en anders zit ze bij de kassa... Oh, ja, bij, bij de, dat, de ja. supermarkt, weet je wel. Hij had altijd van die spraakmakende televisie. Maar het viel aan veel kritiek ten prooi. Maar uh, vond, hij is wel uh, uh, bekend geworden hierdoor. Ja, ik, ik vond dat er wel, wel leuk om naar te kijken... Met, uh, ja. Het veel sensatie terug, een bepaalde excentrieke mensen heeft hij opgevoerd als freaks of gekken. Maar dat was ook dezelfde reden dat het zoveel kijkers trok. Ja. Dus, uh, Want het... iedereen, eigenlijk is iedereen, ieder mens is wel een beetje een freak natuurlijk. Hè? Ja. Dat zeggen ze wel. Ieder mens is een freak of heeft hij. Nee, een... heeft er wel iets van weg. Alleen de een die komt er vooruit en de ander komt er niet vooruit. Maar ik vind gewoon, als je er niet vooruit komt, dan je er ook wel weer een beetje in een freak. Ja, ja, maar hij is heel vaak gepersifleerd in ieder geval. In de, ja, we praten en, uh, vooral ja. door Jochem Meijer. Jochem Meijer is er een kei in, hè? Geweldig. Ja, ik, ik vond het wel leuk. Ik, uh, ik keek er graag naar. Maar hij <laughs> doet, doet het toch nog steeds zo? op VTM? Of? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Hmm. Weet ik niet. zal, we, zal, zal ook... mijn connecties in België vandaag alleen maar aanschrijven. Ja. Maar ja. er is, is nog wel wat van. Ja, ik denk het ook ik, denk... ik vind deze ook wel opvallend. Eentje die ook uh, ja, jarig is op deze datum. Helaas wel overleden in 1975. Maar hij komt uit 1891. En dat is Willem van Loon... En dan denk je, wie is Willem van Loon? Nou, dat is een Nederlandse touwtrekker. Ja. Ja, dat zag ik met Staan, ja. Dat en, klopt. Uh, ja, hij heeft een aantal medailles, gouden medailles gewonnen. Touwtrekker. Ik wist niet eens dat het een sport was. Ja, zeker, zeker, zeker. Want zijn vader, zijn vader heeft altijd op de kermis gestaan. Uh, met een, een, een kermistent. En dan had je allemaal touwtjes. En aan ieder touwtje hing een prijsje. Misschien weet jij dat niet, maar landen weet weten vast wel. En dan uh -huh. trok je naar het touwtje. En Daarom, zo, is het nou, zo is het eigenlijk geboren. Hij dacht van ik wil wat groot, ik wil wat dikker, dus hij is hij is gaan touwtrekken. Oké. Okay. Ja. Het gaat helemaal narens over, maar ja. <laughs> wel leuk. Wel leuk. En wie vandaag ook jarig is, daar ben ik wel een fan van. Dat is Ben Affleck. Daar komt die. Wie staat? En hij ah, speelde toen in de ja. film Good Will Hunting. Dus dat was de Matt Daming en de Ben Affleck. En wat die, zijn de laatste films ook weer die, waar hij in speelt? Wij de speelpen. laatste films. Uh, Gone Girl en Argo. Dat is ook al een bekende film volgens mij. Een Amerikaanse thriller. Ja, het is wel een En dat was, was trouwens een hele goede film. trouwens. Ik, ik zie nu, ik denk, oh ja, die heb ik wel gezien. Maar uh, ik vond het Hij zelf... speelt Daredevil, dat is het. Nou, Daredevil. Ik Weet alweer, waar ik oh, Oké. Okay. Ja, nee hoor, dat was uh, ook wel een hunk in, uh, in Hollywood. En uh, hij is inmiddels ook weer wat ouder geworden, maar. Ach, dat is leuk. Ik snap niet waar jij de tijd vandaan haalt om, om, om, om al die films te gaan kijken. Ja, je bent hartstikke druk. Ja, al die films vind ik gewoon, vind ik gewoon hartstikke leuk. Hey, ik bedoel, ook, wil je uh, eens kijken. je films, Wijntje erbij. ZF, ja, Wijntje erbij, ZFM, uh, uh, met Kotting Reizen. Uh. Ja, Ko Koert-Jan de Bruin is vandaag ook, ja, een Nederlands acteur. Heeft een goede tijd en slechte tijd Hulden, gespeeld. Hulden. Kijk je dat ook? Ik, uh, ja, ik heb erin meegespeeld ooit. Uh, heb erin meegespeeld? Gefigureerd, gefigureerd. Ah, <laughs> ja, in het begin, en daar ben ik blijven hangen. Maar nu, uh, ik dan het wel op, maar ik heb zo besloten, van, als ik uh, thuis ben, kijk ik. Als ik niet ben, kijk ik gewoon. Ja. ja, ik. Uh, Maakt niet uit wanneer je kijkt. Het gebeurt altijd hetzelfde. <laughs> ja. Ik, uh, ik heb geen idee. Ik heb, uh, ik heb er helemaal geen tijd voor. Goed. Dat, uh, tijd mm. voor een moppie muziek. Ja. Een lekker ah, rukje ah. van deze cd. Hot Share met Tonight, Tonight. Uno, 2, 3. It's been a really, really messed up week. Seven days of torture. Seven days of bitter. And my girlfriend went cheated on me. She's a California dime, but it's time for me to quit her. La, la, la.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 My body dance if I want to we can get crazy En het is weer tijd voor nieuws uit Zandvoort. Het geweld. Bij, bij gebrek aan jingles uh, doen we het even zo. Ja, ik denk jullie doen het zo zwoel. Ik denk, ik hou mijn bariton, hou gewoon eventjes stil. Ja, je hebt wel een mooie stem. Ja, je moet nu nog een keertje in gaan lijven. Dankjewel. Dankjewel. Oh. Nieuws uit Zandvoort. Uh, ik heb gezien dat de strandpavillon Parnassia aan zee heeft excuses aangeboden. nadat er zo'n grote ophef ontstond rondom een tweet over de zaak. Want daarin was te lezen dat Parnassia een ALS-patiënt wegstuurde omdat hij niets bestelde. Nou ja, de, er is al genoeg over gezegd en geschreven. Maar de verontschuldigingen vallen niet bij iedereen in goede aarde. En een aantal mensen is van mening dat ze te laat komen. Er ging iemand even zwemmen. En die invalide die was op het terras en die wilde ze wegsturen. Omdat hij niks had besteld. Maar die man die kon gewoon niks bestellen omdat hij ALS had. Weet je? Ja. Dus een beetje vaag allemaal. Maar ja, het is, uh, het is gebeurd. De excuses zijn aangeboden. Ja, meer kan je op een gegeven moment ook niet doen. Hè? Nee. Het is in de EHBO-term gesproken een beetje uit zijn verband gerukt. Ja, oh, maar. Ja. ja, maar dat is het jammer van internet. Iedereen gaat ermee ja, aan. Ja, dat is het. Social media, die, die kan iets een heel andere draag geven. En, uh, ja, precies. Ja. Wat ja. heb jij voor nieuws? En dit jij? weekend staat uh, in het teken van uh, Katamarans hier uh, in Zandvoort. Uh -uh. Het, jaarl het uh, jaarlijkse tweedaagse van Zandvoort, uh, georganiseerd door watersportvereniging Zandvoort... Uh, wordt op 15 en 16 augustus gevaren. Diverse wedstrijden staan uh, op programma, waardoor... Uh, Waaronder op zaterdag uh, een van de grootste katamaranraces races van Nederland. De Ecom Daar komt ie? Eneco L luchterduinen race. Wow. Ja, ja. ja, ja Sorry. Dat, ik vind ik, dat vind ik een uh, dat vind ik heel mooi gezegd. Dank je. En vooral ook accentloos. vind, ja. vind ik wel. Uh, ja, dat ik ja, uh, ja. ik struikelde een beetje over, over uh, um, o, luchterduinen. Dat, nee, over dat, uh, dat energiebedrijf. Struikelde ik een beetje. Eneco. In Ko van Eneco. Ja, okay. ja, ja, ja, ja. Goed, ja, ja, ja. wat is er nog meer te doen van dit weekend? Of nou, wat ja. heb je voor berichten? Nou ja, ik kreeg, uh, ik kreeg vanmorgen een beetje de indruk... Uh, dat er op een circuit uh, wat te doen is vandaag. En? Alleen, er is iets te doen vandaag op een circuit. Alleen, ik kan er niet vinden. Okay. Nee, ja, ik zag heel veel motoren die kant op gaan. Uh, vanochtend doe ik hier rijden, rij. Maar, ja, ik... Uh, nou, die, misschien dat er gewoon een open dag is. Eh, dat ze gewoon kunnen rondjes rijden. Wat ik wel weet het is... Het is vandaag natuurlijk wel weer nationaal opstapdag. Voor Deze? motoren. Opstapdag. Uh, kennismaken met, met motoren. Uh, de okay. ene keer is het in Utrecht. De andere keer weer in Noord-Holland. Dan weer in Zuid-Holland. Ik heb nooit gehoord dat het in Zandvoort was hoor. Moet ik heel eerlijk zeggen. Als ah, ja. Zandvoort er zijnde. Maar... Nee, maar het kan ook uh, georganiseerd door de door de motorvereniging. Club zelf, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Dus vanavond is er in het dorp op diverse podia... de Amsterdamse avond. Avond 8 uur... En tevens gaan ze ook vandaag beginnen met de opbouw... van het EK Zandsculpturenfestival. Dus op diverse plaatsen kun je dus de, uh, de artiesten in, uh, in beweging zien. Terwijl ze een mooie zandsculptuur aan het maken zijn. En wat was het thema ook weer? Dat was kunst, hè? Over Monet en Van Gogh, ja, van et cetera. Gogh, ja, ja dus, uh, vanwege het zoveel jaar... Uh, ja. Ja. En, want dit staat niet in de krant... dat vind ik ook weer een gemiste kans. Er is vandaag ook uh, in het museum... Uh, wordt uh, een soort... Uh, mini-trouwbeurs gehouden. En uh, een ambtenaar, de, onze Babs... bewust... Uh, nee, nee <laughs> bijzonder... buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. Hè? Het is net zoiets uh, als bom. Bewust nee, ongehuwde moeder. Ja, nee, maar dit ja? is buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. Uh, ja. Dat is uh, Linda. Die, die zal in... Uh, Linda Rubeling, die zal echt in... ornaat van trouwambtenaar in het museum... aanwezig zijn. Het is eigenlijk om te stimuleren... dat mensen trouwen in Zandvoort. Er wordt gezegd hoe en wat het kan. En uh, er hangen ook allemaal trouwjurken en... Uh, daar kan je allerlei dingetjes, uh, weetjes over trouwen en zo. Kan je, in het museum kan je dat kun, uh, gaan zien. En ik vind het eigenlijk, uh, eigenlijk jammer dat het niet in de krant staat. Nee, maar dan goed, echt. dat hoeft te kijken waar de krant in, in tekort schiet. Daar uh, springt Sierwem op in. Dat, dat Precies, zie je ja, ik ga nou. heel even kijken ook, uh, of, uh, of ik er nog meer over zie. En dan zal ik het wel even op onze, uh, op onze website zetten. Op onze Facebook. Facebookpagina. Ja, en even een dingetje voor Wilco. Als je luistert volgende week, de 22e, rommelmarkt. Uh, op, uh, out, in Oud-Noord. Dus, uh, is hij gek op dan? Ja, ja hij, uh, ja. hij uh, is een beetje een handelaartje. Dus hij, uh, uh, maar wel, belastingtechnisch gezien moet je dat soort dingen niet zeggen natuurlijk. Handelaartje. hij is een knutselaar is hij. Knutselaar, ja. <coughs> hij, uh, knutselaar. Ai. Ja, hoe praat je hier nou uit? Ja, hier ja, staat het uh, gewoon te, doorgaan. Jongens, ja. ik kan het hier dus zien op de website. Museum. Van hooggesloten tot blote voeten trouwen in Zandvoort door de jaren heen. En uh, ik zie hier dus, ik zal deze, dit dingetje even delen op Facebook. Waar zijn Om langs en laat je inspireren voor bezoekers met trouwplannen is de toegang gratis. Oh, dan ga ik gewoon met mijn vriend heen zeggen van, Nou, we gaan misschien trouwen. En dan gaan we gewoon gratis. Nou ja, jongens, voor de prijs hoeft het niet te doen. Volgens mij is de entree maar iets van 2,75. Maar dat dus is, in, en, in in is in het Zandvoort. museum? In het Zandvoortsmuseum. Maar is het ook dat gedeelte waar het strand uh, opgebouwd is? Door, waar het strandtentje staat? Ja, klopt. Dat vind en, ik, uh, uh, dat vind ik ook wel uh, iets geweldigs. Ja zeker, weten. ja, zeker weten. Ja, en wederom heeft er weer een ongeluk plaatsgevonden op de Zeeweg. Uh, even voor twee uh, reed uh, in de nacht van zondag op maandag... Uh, een auto uit de uh, richting van Zandvoort toen de bestuurder... Uh, in de bocht uh, bij de camping Bloemendaal. De macht over het stuur verloor. En in de berm terecht kwam. Uh, er zijn uh, verder geen, uh, geen ja, gewon, uh, op, uh, doden of zo gevallen. Wel uh, licht gewond. En uh, ja, er was uh, alcohol in het spel. Dus uh, ja, helaas. Er uh, zijn er nog steeds mensen die met alcohol op. Uh, proberen te rijden. Je hebt, uh, ja, inderdaad. Die mensen leren, die leren het toch nooit. En, uh, <lacht> ja, wat ik al zei gisteravond... dat ik de sleutels uh, van mijn fiets pak... en zeg ik, je gaat toch niet ja, rijden? <lacht> Dan heb je toch wel weer te veel gedronken, misschien. Ja, misschien kun je beter met die fiets aan je hand af met een ezeltje gewoon naar de kroeg gaan. Dat met, een ezeltje, met een ezeltje? Ja. Oh, een oh, ezeltje. een huifkar. Je, mag je ezoren? Ja, huifkaar, dat is wel gevaarlijk. Maar ik wil heel graag een zelfversturende auto wil ik graag. Weet je wel, Zonder, uh, die, daar kan je gewoon iedereen in, instappen. En wat? Die heb je nu, van die zelf... Uh... Die zelfrijdende auto's? Ja, ja, ja maar die dan zijn dan ideaal voor mensen. Momenteel nou... is het nog wel zo dat je daar nog steeds... Je hebt nog steeds iemand die is verantwoordelijk de bestuurder. Want die moet kunnen ingrijpen op het moment dat fout gaat. En die moet nog steeds nuchter blijven. Dus helaas, dat gaat nog niet op. Dat gaat oh. nog niet op, oké. Okay, nou ja. Ach. ach, ja. Uh, goed, een tijd weer voor een uh, moppie muziek. Is dat de Jolande keuze inmiddels? Staat die klaar? Ja, hij staat klaar. Want uh, deze groep die heeft dus uh, mede ook weer door Woodstock... Uh, zijn ze ook heel bekend geworden. En daar hebben ze opgetreden. Met vele anderen nog, Janis Joplin en zo. En, uh, en vergeet Jimi Hendrix Jimmy niet. Jimi Hendrix. Ik had er graag bij willen zijn. Ja, ik heb hier inderdaad uh, ja, de, ik, de, de, uh, de mensen die daar uh, opgetreden hebben. Nou, is, ik was uh, uh, uh, indirect bij... Indirect. ja. ik sta op de trek toch? Oké. jij? Oké. Okay. Nee, weet je wie er ook staan? Sly in the Family Stone. Ja, oh, die, waren ook wel, die hadden we ook kunnen doen. Dat is uit die tijd. Daar, daar had ik, ik was minder grijs. Ik had dreadlocks. Ja, vergeet nooit weer. Geweldig. Mm, geweldig. Joe Cocker en the Grease Band. En Greedance Clearwater Revival. CCR. Je maar, waar band? gaan we nou naar luisteren? Maar we gaan nu luisteren naar Santana. En die waren er ook. Europe? Europa? Europa, Europa. Uh, doe maar euro. Europe. Uh, dat is de nummer 10 of zo. Uh, speciaal ah, willen bruijs Ga je nu opeens veranderen? Je, ik stond op nummer 6. Oh, ja, weet je? Nee, het ik is sta nu op nummer 10. 10, ja. Earth ja? cry, heaven smile. En dit is dus zonder uh, tekst, dus doe je ogen dicht en droom lekker weg. Mmm. Hij heeft even een van de air-gitaren uit de hoek gehaald. Ja, ja, ja. Hij moet wel gestemd worden hoor. Ja, ja. Is die vals? Ja, ja, die valt. Ja, ze, sta, ze staan er ook al een jaartje. En ze worden weinig aangepakt. Ja, ja maar. Ik, ik ken een hoop mensen, wat ze, een hoop mensen niet weten, is dat iedere snaar een, een letter heeft, een naam. Hè. Ja. En iedereen zegt: van... Ja, hoe hou ik dat in gos met elkaar? Nou, een aap die graag bananen eet. Dus de E, de A, de B. Dat zijn de snaren op een gitaar. En de banaans, de b die stond een beetje verkeerd beetje, beetje, uh, gestemd. Ja, ja het, is, het is ook moeilijk te pakken om... Je moet het echt op gevoel doen, zo'n uh, luchtgitaar. Ja, ja maar ik, ik, heb, ik moet zeggen, Willem heeft volgens mij wel zes gitaren thuis staan, hè, als er niet meer zijn. Acht. Acht, zie ja. je? Ja. Die twee hangen, hangen aan de muur natuurlijk. Ja. Precies. Nou ja, laten we eens over wat, uh, wat hebben we hebben waar we altijd, uh, iedere dag natuurlijk, uh, wat we moeten doen moeten we natuurlijk af en toe even uh, een potje skiten. Hoe noem je dat? Maar uh, ja, in uh, Korea, in Seoul, daar is uh, een café ook geopend. En uh, dat is een Zuid-Koreaans scheidcafé. En het uh, etablissement heet de Do Min O N G. De, Do, de, de Dong heet het dan, weet je wel. En gasten kunnen in het café genieten van thee of koffie uit een klein toiletje. Met daarbij een gebakje dat op een drol lijkt. En op je latten staat een vrolijk poepgezichtje... en ook een broodje poep ontbreekt niet op de kaart. Ja, ik vind het zo lekker wel, hè? Poepje, kakje, billetje, altijd goed. Het met chocolade gevulde poepbrood ik ook oh. gretig aftrek. En de Britse expat uh, Ken Koom Lee, die in Seoul woont... vertelde al dat jonge Koreanen die gek zijn op uh, poepgrappen... en het café is gewoon een schot in de roos. Ja. En uh, ja, weet je, ik, uh, ik heb hem gedeeld op Facebook... Nou, het ziet er ook echt wel heel grappig uit. Maar dat was in Korea. Maar er zitten dus in Seoul. mensen... In Beijing, een... hè? Dat heet het vroeger, hè? Beijing. Seoul, toch? Of nee, Seoul? Nee, Beijing of nee. Peking. Maar Peking, oké. Okay. Ja. Nee, dan is het gewoon Seoul. Ja. Nou, wel leuk. Ik, uh, ik, ik, het ziet er allemaal schattig uit. We hebben het even gedeeld op onze Facebookpagina. Want het is gewoon echt te schattig. Nou, er is een man, een uh, Canadees, en die is daar geweest. Ja. Ah. En ze heeft zijn bevindingen, en hij uh, dus gepubliceerd... Um, dat, heeft de vol als volg, uh, dat heeft de volgende gevolgen gehad um, ik, ik, he, ik citeer eventjes, niet uit eigen werk uh, dus In de Canadese staat Victoria, he, want daar woonden die Canadees Moest de politie om vijf uur s ochtends uitdrukken naar een flatgebouw Nadat een vrouw het noodnummer 911 uh, had gebeld Met de melding dat de buurman schrikbaar aan de kreten aan het slaken was Toen de politie kwam bleek dat de noodoproep gewoon een roep van de natuur was Een noodop? Hij zat uh, lekker te skiëren. Ja, te skypen Skype en ah. skijpen. Skypen, Skype. Ja. ja. Maar hij had dus last, hij had pijn aan zijn kont... en dus hij schreeuwde van pijn. Hij ah, had en, wat krampjes in zijn darmpjes, ah, zeg, ah, zeg ah, maar. En dat, dat is nadat brandaar, hij uh, in Korea geweest... was staat hier. Oké, okay. ja, het is daar heet. Ze hebben niet van niks daar flessen water naast de wc staan, hè? Ja, Om dan... de brand te blussen. Ik heb dat nooit begrepen, maar ik denk... waarom zitten daar geen, geen, geen gols neer... Of, of een flesje wijn of je migraine of zo? Nee, je moet je schoonmaken, wassen. Lekker wassen, lekker schoon, fris en vruiten. Die fles... Ja en als, je nee. dat, en als je dat met een flesje whisky doet... <laughs> ja. dan gaat het toch een beetje branden aan je arie. Ik denk uh, dat je gaat lopen als Johnny Walker. Toch wel. Oké, okay, en met dit bericht uh, sluiten we af op dit moment. Ah oh, daar kom ik niet meer over heen. Goed. Sisters Sisters, sisters met uh, Whole New Way. I this the border. Give my The porter, use my zipper as a guiding light I see smoke up on the water, set the sailor to the daughter. Anything you give me, cause I know that God forgives me. It's no accident, expensive taste. sisters. Ik kom ah. er nooit uit. sisters. sisters, sisters. De schare zusjes. Le Le Le Leuke naam voor de slissers. Sissersisters. Sister. Ja. Uh, ja, Treinreizigers in Duitsland moesten zondag rekening houden... met wat uh, vertraging op het traject rijt munischen Bach. Er lag namelijk uh, iemand uh, te zonnebaden op het spoor. Wel? Die dacht, nou, waar zal ik eens gaan liggen? Oh, hier op het spoor. Dat ja, een is mooi afgebakend tussen de ja. lijnen. Tussen lijnen. Ja, er geen mens bij. Na een, uh, na, ja... Ongeveer een, een uurtje konden uh, de Deutsche baan uh, melden dat, uh, dat ze weg was. Omdat het toch niet zo comfortabel lag. Nee, dus uh, uh, uh, uh, de uh, treinen uh, reden uh, weer gewoon. Maar, uh, ja, hoe kom je op het idee om op het spoor <tomst> te gaan liggen? Nou. Nou ja, nou ja, die Duitsers... Een doodswens, hè? Dat is duidelijk. Ja. <laughs> dus, uh, maar over treinen gesproken. Ik zie er ik, ik nu van, er is een Scott Sparrow die zat in de trein. En die vertelde op Facebook van... rechts van mij zit een jonge vrouw in een uitdagende jurk. Links van mij een oud vrouwtje. En voor ons staat een 50-jarige zakenman. Die hangt een beetje aan die lust of zo in de trein. En die zit helemaal uh, uh, ja, een beetje van... wauw, een lekker wijfje. Maar hij komt dichterbij van... je moet een beetje meer zelfrespect hebben als je jezelf aankleedt. En dat meisje werd helemaal rood. Maar toen kwam het, die bejaarde vrouw die sprong... op onvergetelijke wijze in de bres voor de jonge vrouw. Ze zegt, ze kan dragen of niet dragen wat ze wil. Siste ze. Zelfs al was ze naakt, dan stond er een pijl naar haar vagina waarop staat feeststad, iedereen uitgenodigd. Dan nog zou dat godverdomme jouw zaken niet zijn. Dus rot op naar je saaie vrouw. <laughs> dus nou ja, de, hele, de wow. hele coupé vond het wel grappig. En uh, het meisje gaf die oude vrouw een knuffel... en de zakenman koos het hazenpad. En die man zegt ook, die vrouw is voor de rest van mijn leven... Uh, mijn heldin En ook de online community is helemaal gewonnen... voor de opvallende en felgebekte verdedigingsactie... van die bejaarde vrouw. En die postie is echt wel meer dan 2500 keer gedeeld. Leuk, hè? Hulde, bloemen voor die vrouw. Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja ik weet ik weet ik ken die Duitse trein... wat er op het moment is. Uh, ik, ik zag zo voor toevallig iets staan uh, van iemand. Die zat dus op het toilet uh, in de trein. En uh, het enige wat hij bij zich had, was een telefoon. Want het wc-papier was op. En om daar uh, je telefoon voor te gaan gebruiken, dat, dat werkt dan niet. Dus wat doet hij? Die, die stuurde een berichtje op Twitter. Uh, dat er in het voorste toilet uh, geen papier meer is. Kunnen jullie daarvoor zorgen? Gewoon twitteren naar de. Ja, dat kan. Man, he? ja. Heeft dus hij uh, dus een berichtje opgekregen van: Nee, dat kunnen wij niet regelen. Dan spreekt u alsjeblieft iemand van het IC-personeel aan. Waarop die man dan weer zegt: van, nou, Ik zit op het toilet. Ik kan er niet zomaar opstaan... door de trein gelopen. Ik heb nog wel tijd om te blijven zitten tot Hannover. Dat was dan wel weer zo. Uh, kreeg hij als bericht terug dat het spijtig... maar we hebben echt geen mogelijkheid om de treinbegeleider te contacteren. En uh, waarop hij weer zegt van... ik heb dan maar het baanmagazine gebruikt dat hij lag. Mag ik dat mee, Mag ik dat mee doorspoelen of kan het wel zo verstopt raken? Uh, ja, het is een gek verwoorden. Daarom weer als antwoord kreeg hij dan... ik heb begrip voor je nederige positie... maar het magazine had je toch niet beter kunnen gebruiken... om zo je doel te bereiken. Dat gebeurt dus ook allemaal in de Duitse trein. Ja, ik, de, ik vind het raar. Dat, ik verwachtte echt een verhaal van gewoon... dat dan die treinconducteur dat zit te twitteren. Dat, die, uh, dat op Twitter leest en denkt: Oh, nou, dan moeten we daar misschien. Ja. En die ten hulp schiet en dat hij ontslagen wordt, omdat hij zat te twitteren in de trein. Ja, dat is Ja, of ja. ja, dat die conducteur en die man zegt: Terwijl die op zijn WC zegt: Hier heb je een kaartje. Dan heb je toch wat? Dat is wel klein natuurlijk, een kaartje. Ja, ja. ja. Als je, nou, ja je kan ook niet je treinkaartje gebruiken. Maar zijn die Duitse treinkaartjes wel een stuk groter dan in Nederland? Ja, die moeten we twee handen vasthouden. Echt waar? Ja, ja, ja, ja. Het is een retour. In Nederland heb je dus gewoon op het kaartje staan... dagretour. Maar de Duitse kaartjes... dan heb je het linker gedeelte dus heen. En het rechter gedeelte is dus terug. Het zijn beste kaart ongeveer. Een soort zijtong. maar dan kleiner. Goed. Toepasselijk plaatje train. Met Display. This will be the year. In 85, Tuesday morning came alive. I didn't know you. Route 66 is gone. Reagan's here. It won't be long. Nintendo comes live A2. Back to the future. Where were you? Well, I spent all my days in Catholic school. In 89, the dream begins. First in line to California. Pete Rose is banned for good. The Simpsons come to Hollywood. Russia leaves Afghanistan. Flight 103 ends Pan Am. Bush is here. This is the year that I feel most alone. Now. Lady dies, but Queen is still. Barcelona has the games. Lady die is single again. Clinton wins, and I still dream that I'll find you someday. In '97, a baby girl adds some heaven to the world. Tony Blair tips the scales. Elton sings for the Princess of Wales. Microsoft buys into Mac. My dad has a second heart attack. Train leaves San Francisco in a thousand dollars. i met you facebook joins the internet oldsmobile joins the cassette i met your family took a while till you kissed me but when you did i finally felt at home Ja, Train with This Will Be My Year. Hebben we nog een paar leuke laatste berichtjes? Uh, zeker Het Dit is ja. alweer bijna tien uur. Nog één nog uh... treinbericht dan, want het is ja, het, vandaag maar. is de dag van de trein, hè? Is vandaag de dag van de trein. Ja, we hebben ja. het over de trein ja, we en, het en de kaartjes maar over trein en de dingen. En, uh, ja, we hebben het over de trein. Nou goed, ik zie ze een stukje staan over... ...trein te vroeg weg, spoorbediende krijgt klappen. Kijk. Ja, Kijk, in Frans. Het klinkt een beetje alsof je het ermee eens bent. Nee. Nee. Ja, nee, nou, nee, wat is nou. wel Kijk. naar als je op tijd bent... ...dat die trein al weg is. Dat denk ja, ik, ja. ja. Maar hier staat dus uh, bijvoorbeeld... ...van doorgaans wordt, uh, wordt een door spoorbediende... ...erreer even opnieuw. Doorgaans oh. wordt de spoorbediende <laughs> aangevallen... ...om de trein te laten weggaan. Ja. Nou, dat is niet het geval in Frankrijk... Uh, in het uh, Franse Lyon... Uh, werden de van de Franse spoorwegen aangevallen... omdat een trein al weg was. Hij was niet te laat weg, hij was eerder vertrokken. De politie heeft een onderzoek inge uh, ingesteld... naar het bijzondere geval van agressie. Want uh, een koppel, uh, de, dus die twee uh, die zich daarover hadden opgewonden... die ging naar het loket om zich ervan te vergewissen dat de trein wel degelijk vertrokken was. Bleek het geval te zijn. En toen haalden ze uit... En toen kreeg hij uh, medewerker van de spoorwegen voor 20 euro picopleisters op zijn potje. Zeg maar. Hij heeft dus klappen gehad. 20 euro picopleisters. Picopleisters, ja, ja. ja. Dan komt dat ook uit Twente, die uitdrukking? Ja, bij ons komt het even naar picopleisters. Okay. Bij, bij ons zeggen, die moet je knal voor je kop. Nee, wil je een Picopleister? Hij werd even over het loket heen getrokken <tus> uit zijn hokje. Nou, hij werd achterovergeslagen, want hij geslagen. Oh. Ja, hij werd gewoon achterovergeslagen. en hij heeft aangifte gedaan. En Nee. werknemer werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Intussen is de politie altijd op zoek naar de agressieveling. Ja, Geen camera's daar? Uh, me, nee. Ik snap echt niet dat mensen dat doen. Waarom? Ten eerste kan die persoon er helemaal niks aan doen. Het is de weg van de minste weerstand. Ja. Het is gewoon uh, agressietherapie. Uh, ja. uh, ja. Er moeten gewoon meer boksballen opgehangen worden. Ik denk misschien helpt dat. Opgehangen worden? Boksballen. Ja, de opgehangen worden. Ja, hier en daar. Dan, uh, op het Je moment... bedoelt dat ze naast dat loket zo een, een boksbal hebben en, en dat je daar even flink op kan slaan. Ja. <laughs> en als het op meer plekken is waar uh, kans is op uh, uitbarstingen van uh, frustratie, nou, geweld, ik ik is het dus dat misschien uh, helemaal niet ja. verkeerd om hier en daar een boksbal op te hangen. Dus misschien moeten we maar uh, een uh, actie gaan beginnen. Actie boksbal nu. De nacht van, ah ja, Wat dacht dat... je van de nacht van de boksbal? Ja. ja, ja Oké. Okay. Nou, we Weeren zijn er nacht. helemaal. weer de we zijn... nacht. Oh, de nacht van, uh, van het mm. anti-geweld. Ik, ik, ik zie het al helemaal voor me. Dan loop ik zo de trein binnen. Oh, weer die boxbal. Kan ik weer de trein niet in? Ja. Ja, de, ja, dan had je dus voor een... de deur. Dan kan je in ieder daar je agressie kwijt. Of wat dacht je van dat, dat, je, dat je dan net achter die boksbal zo staat in de trein. En dat iemand even flink uithaalt. En dat je die boksbal tegen je hoofd dan krijgt. Dan ja, ja, kan en, daar word jij weer agressief van. Nee, ja, ze moeten dan dan hem je gewoon je aan de boven- en de onderkant vastzetten. Zodat hij gewoon ook niet ver, ver uit kan zwaaien. Ja, maar dan doet het weer heel erg pijn als je er tegenaan slaat. Ja, maar ja. Dan, de pijn ja, maar dan... is om jouw innerlijke pijn uh, te, te verzachten. Dat is het gewoon. Wow. Hey, we gaan op uh, richting het uh, nieuws van, uh, van tien uur. Tien uur alweer, ja. Heel erg bedankt uh, dat je erbij was. Ja, Willem, het, was uh, gezellig. gezellig. Nou, ja, ja, dus, goed. En uh, wel terusten voor straks, want ik begrijp dat je gewoon al de hele nacht wakker bent. Ik ga gewoon door. Ik bruis gewoon door. Je gaat straks op strand liggen. Op strand? Nee, hmm. nee, nee, nee, nee. Gaat nee, echt naar je bed toe nou? Nou, ja, is een hamburgertje en zo meteen, denk ik. Een kroketje, een bitterballetje. Je weet het niet. Bij mij weet je het nog. Zo vroeg. Oké. Okay. Ja. Nou, eet smakelijk. Nee, laat voor hem, hè laat vroeg. ja ja. ja. Uh, nou, ik hoef me nog achter. geen koketje. maar uh, ja, nou ja, heel erg bedankt en ik uh, vond het gezellig. Het was ja, en uh, volgende en, week uh, zijn we er weer met z'n drieën. voor uh, met, uh, ja, met Wilco. met dus ja. Wilco er weer. ja, ja en dan met, uh... is hij dan nog terug van vakantie? ja, hij ging maar één weekje. pas wel. hey tot volgende week. tot volgende, volgende week. via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer. maar nu eerst het NOS.